Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het diplomatieke conflict tussen Nederland en Iran is verder opgelopen. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse ambassadeur in Teheran teruggeroepen voor overleg. En de Amerika-Iraanse ambassadeur moet in Den Haag op het matje komen. Eind vorige maand stuurde Iran twee Nederlandse ambassademedewerkers het land uit. En dat was weer een reactie op het besluit van Den Haag om twee Iraanse diplomaten uit te wijzen. Vorig jaar zomer concludeerde inlichtingendienst AIVD... dat Iran achter de liquidatie zat van twee Iraniërs... in Almere en Den Haag. Major Marco Kroon, drager van de militaire Willemsorde... is gisteren aangehouden in Den Bosch, melden diverse media. Tijdens het carnaval werd hij betrapt op wildplassen... en toen zou hij een agent een kopstoot hebben gegeven... Kroon werd in 2009 door koningin Beatrix onderscheiden met de militaire Willemsorde. en was daarvoor voorgedragen wegens moed en leiderschap in Afghanistan. Daarna raakte Kroon geregeld in opspraak. In Engeland is Keith Flint, de zanger van de groep The Prodigy, overleden. De politie vond hem thuis en zegt dat er geen verdachte omstandigheden waren. Op het Instagram-account van de groep meldt de toetsenist dat Flint zichzelf van het leven heeft beroofd. Met de Prodigy scoorde Flint een aantal spraakmakende hits... als Firestarter, Breathe en Smack My Bitch Up. De groep toerde nog geregeld. In december speelde de Prodigy in Ziggo Dome... en ze zouden komende zomer ook optreden op Lowlands. Keith Flint was 49. Een vrouw uit Hoogvliet die ruim 1 miljoen euro van haar werkgever... zou hebben weggesluist naar een internetliefde... moet misschien de gevangenis in. Justitie eist twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk... Een vrouw had online een man leren kennen... die haar had wijsgemaakt dat hij geld nodig had voor zijn zieke vader. Het weer nog, vooral in het noorden en op de Wadden. Veel wind, het is 6 tot 8 graden. In de namiddag en avond opklaringen en het is vaak droog. Vannacht nieuwe buien. Morgenochtend trekken de meeste buien weg. Klaart het vaker op en het blijft stevig waaien. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een kort file bij de Koentunnel op de A10...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 Howdy, partner! Get ready! Zin in met onvolvast country countrymuziek? Yeehaw! Dat komt goed uit, want maandag tussen 6 en 8 s avonds op CFM Zandvoort, Nashville Country Radio... met de beste country van toen en van nu... Hey oh, God, I'm a country boy, yeah! Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. <middels> Zin in Zandvoort? Zandvoort?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 mm Van Salford op zaterdag. Wij zeggen Salford een hele goede middag. Een hele goede zaterdagmiddag. Of de maandagmiddag als je naar de herhaling luistert van uh, dit programma. We zijn er nog twee uur lang met muziek en informatie. En we hebben de zin in Mediapark Tolweg 10A. En als we naar buiten kijken, dan is dat zonnetje wel zo'n beetje nu weg, uh, albert ja, mijn weerbericht... Dus gaat jouw weerbericht nog uh, redelijk uitkomen <laughs> ook? Wordt nog, word nog actueel. Nee, hè? Nee, hè? Nee. Maar goed. Uh, ja, welkom terug uh, luisteraars en kijkers bij het tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Uh, wat gaan we het tweede uur doen? We gaan natuurlijk uh, straks uh, weer schakelen met het circuit Zandvoort. Want uh, daar wordt momenteel de Final Four uh, verreden. Dat is een vier uur durende race die om twaalf uur gestart is en om vier uur finished. Uh, en dat is het afsluitende uh, racegebeuren van de Winter uh, Endurance Competitie. En uh, zoals onze verslaggever ter plaatse Willem van Densen aangaf... Momenteel door twee Porsches aan de leiding... met als leider Niels Langeveld en Harkema En wellicht dat die een goede kans maken... om de eindoverwinning in de wacht te slepen. Maar rond de klok van kwart voor vier gaan we weer schakelen... over een actuele stand van zaken tijdens deze Final voor. Wat gaan we nog meer doen het tweede uur? Uiteraard rond de klok van half vier, zoals u van ons gewend bent... de evenementenagenda, dus houdt u pen en papier bij de hand... Want er is hier van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, uh, Zandvoort, uh, een ex-collega van ons van ZFM, Rob Petersen... is samen met journalist uh, Olaf van Tolen bezig een biografie te schrijven... over Willem Loos, de Zandvoorter. Die een uh, korte, maar uh, uh, toch wel een duidelijke in inbreng heeft gehad... Uh, in uh, de vroege jaren van het autoracen hier in Zandvoort... Daarover over een tweetal uh, platen meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Wij zeggen goeiemiddag. En de afgelopen week is er trouwens overleden... de, de zanger van uh, de Talk, Talk Ja, Mark Hollis. Hij is uh, 64 jaar slechts geworden... En vandaar dat we nu even een plaat gaan draaien uit de jaren 80 van deze groep Tok Tok. En life is what you make it. De zanger van deze band Talk Talk werd slechts 64. Afgelopen weken afleden Mark Hollis. En dit was een van hun grote hits, Life is What You Make It. En de grootste hit van deze groep Talk Talk... was volgens mij wel de single Such a Shame. Ja, de volgende plaat die we hebben... Ja, die heb je al een hele tijd niet meer gehoord op de Zalvoorts Radio. La Bichivre, zo heet de groep. en Something Inside So Strong. En daarna gaan we praten over boeken uh, over Wim Loos... Van Rob Petersen en Olaf van Jollen.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 Something inside so strong Oh, something inside so strong Brothers and sisters so strong, and I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong, you oh, thought that my pride was so strong, but oh, no, there's something inside so strong. We're just not good enough Wat nou het mooie is van uh, deze zin van Labi Sivre? hij is uit de beginperiode van uh, de lokale omroep ZFM. We zijn er vanaf 1990 en die plaatje is ook uit uh, 1990. We hebben destijds helemaal grijs gedraaid. Something Inside So Strong. Leuk om hem weer eens terug te horen en te draaien voor jullie op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag. Voor de mensen die naar de herhaling luisteren. Ja, we hebben het vanmorgen al kunnen horen van Rob Peters. Er gaat een heel mooi raceboek aankomen over de autocureur Wim Loos uit Zandvoort. Ja, en het thema is het boek over verongelukte Zandvoortse autocureur Wim Loos. Hij mag niet vergeten worden. Hij was misschien wel net zo getalenteerd als Max Verstappen, Zandvoorter Willem Loos. Een groot racetalent in de jaren 60. Hij was nog maar 21 jaar jong toen hij op het circuit van spa franco -Jean om het leven kwam. Zandvoorter Rob Petersen en journalist Olaf van Jolen schrijven nu zijn biografie. Dit verhaal moet verteld worden. Wim mag niet vergeten worden, zegt Petersen. Al zelf jarenlang werkzaam geweest als speaker op circuit Park Zandvoort... Hij is zich uh, al lange tijd uh, aan het verdiepen in het leven van zijn omgekomen dorpsgenoot. En heeft al heel wat details boven water uh, weten te halen. Afgelopen week waren onze collega's van uh, NH Nieuws bij hem op bezoek. En uh, vroegen uh, uh, Rob naar zijn bevindingen. Niet, uh... Dus inderdaad je, je conditie goed op peil houden. Je wordt dus niet drogen, niet drinken. Vroeg naar bed, want dus je moet goed uitgeslapen achter het stuur komen. Wim ook... Loos. Een groot racetalent uit Zandvoort in de jaren 60. Een jongen die door een tragisch ongeluk maar 2,5 jaar zijn rijkunsten kon laten zien. Wim die is twee keer Nederlands kampioen geworden, ook in die 2,5 jaar. En is gewoon een coureur die heel erg vergeten is. En daar willen we wat aan doen. Rob Petersen, ook Zandvoorter en jarenlang werkzaam op het circuit geweest, duikt samen met journalist Olof van Jolen in het leven van Loos. Ze schrijven zijn biografie. Een jongen uit het dorp. Gewoon, uh, zijn vader werkte bij de gemeente in Zandvoort. En uh, kwam uit een heel gewoon gezin. En dat is ook wel een beetje typerend. Uh, Wim was een van de eerste coureurs die niet uit een wat rijker gezin kwam. Autosport was een beetje elitair in de jaren 60. En uh, hij was gewoon de man die het moest hebben van zijn talent en niet van het geld. De oranje helm is door Wim gebruikt eind 1964 en in 1965. En in 1966, tot en met het dodelijk ongeluk, heeft hij deze helm gebruikt, de witte. Aan de helm is het nauwelijks te zien, maar Wim krijgt een vreselijk ongeluk. Tijdens de 24 uur race op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Ergens op, op het circuit kwam hij een ongeluk tegen. Er was, was een ongeluk gebeurd vlak voor hem. En uh, stond er een balans op de baan, het licht was uitgevallen daar en hij, hij schrok van wat, wat hij zag. En daardoor crashte de auto en werd uit de auto geslingerd en uh, het was gebeurd. Wat is jouw ideaal nou? Over een jaar of tien, weet je wel, als je wat bereikt hebt. Om dus een behoorlijke carrière achter de rug te hebben en nog even gezond rond te lopen als tegenwoordig. Met de kist bovenop zijn raceauto neemt Zandvoort in de zomer van 67 afscheid van Wim Loos. Hij werd slechts 21 jaar. Hij mag niet vergeten worden. Het is een coureur die eigenlijk, als je het vergelijkt met Max Verstappen nu... Iedereen kent Max Verstappen. Internet, social media, iedereen weet hoe het gaat. Van kind af aan. Maar van Wim weet niemand wat. Ja, dat was, ooit, dat was ooit een goede coureur. dat is ooit kampioen geweest. En dat verhaal, wij willen nu een keer laten zien hoe dat allemaal gegaan is... en hoe dat ging in die tijd. Ja, onze collega's van NH Nieuws waren afgelopen week bij Rob Petersen... en uh, hebben dit interview overgenomen... Binnenkort zo rond de zomer gaat het boek uitkomen. En je kan je nu inschrijven om het boek te krijgen. Ja, dan kost die slechts uh, 19 euro, geloof ik. Albert-Jan, heb ik dat goed? Dat, dat kan wel zo, dat, dat heb ik 19,95. En dan uh, kun je je inschrijven voor het boek uh, over Wim Loos. Dat kan via de website www.autosport.nl. www.autosport.nl. En dan kan je je voor inschrijven voor het boek over Wim Loos. De Sanfordse autocoureur die op 21-jarige leeftijd is overleden. We don't want to believe it that it's all gone. Just about a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know. Don't try it And it's time that we see it The fire's dying I can't believe that I see this We're out of chances now And I just want you to know that You and me at with Een een dasbare plaat, hè, dit? Ja, daar worden we vrolijk van. Je hoort de al en Happy Now. Oh ja, vandaar dat van we vrolijk worden. Het plaatje heet ook Happy Now, dus vandaar. Het is scharregat-tijd hier in Zandvoort. Daar komen we binnenkort in het sportcafé. Maar van het weekend is al kindercarnaval. Klopt, het kindercarnaval in Theater de Krocht. Alaaf voor alle kinderen van Zandvoort. Morgenmiddag kunnen ze weer uit hun dak gaan... bij de Jaakse kindercarnaval in Theater de Krocht. Onder leiding van, van prins Kees II en zijn adjutanten... mag er worden gefeest en gehost op vrolijke carnavalsmuziek. Het leuke van carnaval is dat je je mag verkleden... als prinses, cowboy, Beyoncé, Michael Jackson, tv-ster of voetballer. Het maakt niets uit. Een meisje of jongen die hun favoriete zanger, zangeres of groep willen playbacken... krijgen tijdens het kindercarnaval morgen de kans hun talenten uh, te laten horen... Samen met één of meer vriendinnetjes of je vriendjes mag ook. Neem je cd met het nummer van je favoriete artiest of groep mee... en wie weet word je de ster van de Playback Show. Uiteraard zijn moeders, vaders, broertjes, zusjes en opa's en oma's... en op opa's en oma's van harte welkom... om het carnavalsfeest bij te wonen. Het kindercarnaval begint morgen om twee uur en de toegang is gratis. Aan het eind van het carnavalsfeest... zo rond een uur of vijf mogen alle kinderen een cadeautje uitzoeken... Morgen kindercarnaval in Theater de Krocht, aanvang 2 uur. En ik weet dat elk jaar is het weer een groot feest daar in de Krocht. Dan zie je alle kinderen ook lopend richting de Krocht gaan. En heel leuk verkleed. Nou, dat moet morgen natuurlijk ook weer gaan plaatsvinden. Hè? Het kinderkarnaval in Scharregat-Zandvoort. En wij gaan lekker de avondzangers draaien. S'nachts om een uur of twee. Dan gaat in ons standcafé de deur op slot. Je weet niet wat je ziet.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 Advocaat, hij maakt het s'avonds meestal laat dronk altijd thuis was een pantoffel held. Zijn vrouw zei op kijk het maar de bles eruit dat jij gaat maar dan koos die jonge eieren voor zijn geld. Hier loopt hij in zijn chique pak naast mondedien. Zoiets, dat kun je toch alleen maar in ons dancafetje zien. S'nachts na tweeën dan gaan we met z'n allen naar beneden.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 Krijg je er al een beetje zin in, Albert-Jan, of niet? Ja, carnaval. Echt, het carnaval, ja, het is hey, toch wel een leuk hey, feest, hoor, daar in het uh, zuiden. Nee. En dan uh, met zo'n plaat, uh, zo'n gouden ouwe van de havenzangers erbij... dan kan het feest niet meer stuk. Je hoort s'nachts na tweeën. En uh, tijdens carnaval gaan trouwens heel veel mensen vreemd, hè, wist je dat? Nee, er ja, ah, ja, nee, nee. nee. ja, de oh, er wordt wordt afgerommeld. <laughs> dat wil je niet weten. Nou ja, misschien ook wel in, in Salford binnenkort aan. Niet, niet bij het kindercarnaval, daar nog niet. Maar uh, in het sportcafé zal het flink tekeer gaan binnenkort. Daarover later veel meer, maar eerst even andere evenementen. Ja, klopt. Uh, laten we nog even, nog even voor. Het is dus bijna op zijn eind, tot 16 maart nog. De tentoonstelling in het Zandvoortsmuseum. We gaan naar Zandvoort. Een digitale reis van verleden naar heden. Niet alleen de reis, maar ook het panorama Zandvoort. komen zijn onderdelen die tijdens deze tentoonstelling kunnen worden bekeken. Nog tot 16 maart. Uh, we hebben het al gehad over morgen. Vandaag dus, vandaag dus die Final Four finale race. Morgen het kinderkarnaval. Dan gaan we naar 5 maart. De Zandvoortse basketbalvereniging The Lions is alweer bijna 54 lentes jong en start met walking basketbal voor al haar leeftijdsgenoten en ouder. Vanaf dinsdag 5 maart van 7 uur s avonds tot 8 uur s avonds zijn geïnteresseerden vanaf 50 jaar wekelijks welkom in de Corversporthal voor een gezellig uurtje bewegen. gaan we naar 10 maart, dan gaan we weer terug naar het circuit. want dan is het tijd voor de Automax Street Power. Ook alweer zin in het nieuwe seizoen, zondag 10 maart trapt traditioneel het auto Max Street Power weer af. Deze editie weer volop actie op het circuit met volop moois te bewonderen in de show paddocks. Natuurlijk weer met het bomvol programma met de vernieuwde Dutch Time Attack de Quarter Mile Drag Races op de 402 meter. De spectaculaire burn contest, ref battles, best in show battles op de paddock en nog veel en veel meer. Op 10 maart dus de Auto Max Street Power op het circuit de Zandvoort. Dan gaan we naar... Uh, op 10 maart is er ook weer Jazz in Zandvoort. Dit keer met Hermine Durlo En dan die bespeelt de Mondharmonica. Jazz in Zandvoort is een initiatief van bassist Erik Timmermans. En hij startte in november 2002. Zowel bij het publiek als bij de muzici is het een grote behoefte aan een locatie... waar de muziek op diverse plaatsen tot leven komt. Theater Krocht beschikt over een vleugel, biedt ruimte aan maximaal 200 toeschouwers en is een ideale locatie voor het organiseren van jazzconcerten. Meer informatie over dit jazzconcert op 10 maart en over alle andere uh, jazzconcerten kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl dan gaan we naar uh, 28 maart. Dan is er de opening van de Kinderkunstlijn in het Zandvoortsmuseum. En dat is om 2 uur. Dan gaan we naar 30, uh, 29 maart. Dan is de opening van de expositie Frisse Wind van Ada Bretveld in het Zandvoortsmuseum. En dat is om 4 uur die 29e maart. Nou, en 30 en 31 maart krijgen we een bijzonder sportief weekend in Zandvoort... Altijd goed bezocht van, en mensen komen van heinde en verre om uh, dat weekend in Zandvoort door te brengen. Want we beginnen natuurlijk op zaterdag 30 maart wederom met de 30 van Zandvoort. En dat is een uh, wandel, uh, sportief wandelevenement. Uh, dus uh, door Nationaal het Nationale Park uh, zuid Kennemerland, langs de ruïne van Brederode, Landgoed-Duin en Kruidberg. Prachtige to uh, tochten en u kunt uh, over diverse afstanden kiezen. Meer informatie kunt u bevinden op www.30vanzandvoort.nl www.30vanzandvoort.nl En dan die, na die za sportieve zaterdag gaan we naar een Sportieve Zondag. De Omloop van Zandvoort op 31 maart. Een tweetal grote evenementen. Allereerst De Omloop van Zandvoort. En dat is een voorjaarsklassieker, De Omloop van Zandvoort. En die start vanuit de Pitstraat. En je fietst dan nog een grote ronde van 4,2 kilometer over het uitdagende en heuvelachtige circuit. Het is een echte tijdrit. Je rondetijd op het circuit wordt namelijk officieel geklokt. Hierna kun je wat gas terugnemen en volg je de afwisselende route... door het duingebied langs Bloemenbollenvelden richting Noordwijk. Dat is de eerste evenement op die 31ste. Daarnaast hebben we dus nog de Runners World Zandvoort Run En dat is een hardloopwedstrijd waar wellicht 14.000 lopers aan de start verschijnen. Meer informatie over dat evenement kunt u terugvinden op www.omloopvanzandvoort.nl www.omloopvanzandvoort.nl Tot zover. Dankjewel Albert Jan, dat gaat weer een heel gezellig weekend worden. En druk en mensen komen van heinde en verre. Dus hotels vol en veel leven in de brouwerij hier in Zandvoort. En dan inderdaad met de circuitrun ruim 14.000 lopers op het circuit en de omgeving. Een geweldig feest. de evenementen zijn ook na te lezen trouwens op onze CFM app. Mocht je hem nog niet hebben, dan kan je hem downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en hier is Santana.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 Het waren twee hits non-stop. Als eerste de gaan van Santana in Holden. Gevolgd door een uh, nieuw plaatje. Ja, het is uh, het groepje te samen met uh, Sofia. En de single heet Fretchow. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Vandaag uh, op het circuit Sanford de laatste race van het uh, Winter Endurance kampioenschap. We hebben het over de Final Four. En uh, voor ons is uh, daarbij aanwezig uh, Willem. Goedemiddag Willem nogmaals. Goedemiddag uh, vanaf de Piet Zandvoort. Je zegt het al, de final four. Nou in de titel uh, zit ook soort, uh, de tijdsduur van de race. 4 uur, een uh, race over 4 uur. Twaalf uur zijn we begonnen hier uh, met de race. En als je nu op de screen kijkt, hebben we nog 16 minuten en 11 seconden te gaan voordat we weten wie deze race gewonnen heeft en wie er uiteindelijk te winnen is van het winterkampioenschap. Uh, Zoals het er nu naar uit ziet, is dat toch uh, Niels Langveld die dat geboren uh, leider in de race, voorsprong van de uh, 5 ronde op nummer 2. Maar goed, hij moet nog altijd over de finish komen. Want hij kan wel een half minuut voor zijn uh, stoppen ergens op het circuit. Maar je dient wel degelijk te finishen, ook al heb je vier of vijf ronden voorsprong. Uh, Beetje saaie race dus met zo'n vijf uh, ronde voorsprong. Wat niet saai is, is de race in de uh, divisie hier. Uh, de race is bedoeld in verschillende divisies. De divisie 1, dat zijn de snelste, dat zijn voornamelijk de forces die daar uh, rondrijden. In die 2 is de strijd om, uh, plaats, om er één of niet gestreden. In die plaats gaat dus uh, de strijd dan, uh, tussen de equip van uh, Sebastian Bleekmolen en Melvin de Groot die samen rijden in de C-AP Ze uh, Op de tweede plaats in die klasse ligt de Dat zijn Duitsers uh, die al jarenlang meedoen met het uh, winterkampioenschap. Zij rijden in een BMW M3. En ja, die zijn nu nog steeds op jacht aan de lijn erin in die uh, al, uh, en zijn uh, co-opie <lacht> Melvin de Groot. We gaan zien hoe dat toch gaat lopen. En ja, met nu nog... Uh, 14 minuten en 41 seconden te gaan, uh, wachten we daar af. Ja, volgens mij hebben die Duitsers heel veel fans uh, meegenomen. Want uh, gisteren kon je struikelen over de Duitsers uh, in het dorp. Ja, nou ja, dat zijn inderdaad veel Duitsers. Ik uh, denk dat het te maken heeft met uh, de dus, uh, vakantie daar uh, in Verband. de carnaval, en zijn er natuurlijk er ook mee, met, de, met die het niet vieren. En die, die, die, die, die zoeken de kust. Ja, rust sorry. naar de kust, nou, de de, de, Rust naar de kust. Nee, we hebben het niet over rust, rust aan de kust. Willem, daar, nee, daar geven we verder geen aandacht aan. Ja, de race is inderdaad nog een kwartiertje te gaan op het circuit Zandvoort. Het begon vandaag met een ja, mooi weer. Lekker zonnetje. En het is nu wel even wat minder geworden. Volgens mij hebben sommige wagens inmiddels de lichten ontstoken. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, lampen branden. De ruiterwissen zijn nog uit. En, uh, ja, de wolken uh, trekken langzaam Zandvoort binnen. ...zullen we niet meer gaan krijgen tijdens deze race, denk ik. Maar ja, dat uh, wordt bewaard tot morgen Oké, okay, nou Willem, we gaan straks bij je terugkomen. Dan horen we wie de winnaars zijn van deze Final Four. Dank je wel voor dit moment. Oké, okay, tot straks. Tot straks, dat was Willem van deze vanaf het circuit. van uh, collega Willem van Dinsen. We zitten in de laatste minuten van de Final Four. En dan weten we uiteindelijk wie de kampioen uh, is geworden... in het Winter Endurance Kampioenschap. Inderdaad, de laatste minuten van dat uh, kampioenschap op het circuit Zandvoort. En daarover straks zo rond uh, tien over vier, kwart over vier. Veel meer van uh, Willem. En dan, uh, ja, dan hebben we de, de, de Final Four gehad. En dan gaan we alweer naar het uh, weekend van uh, 10 maart. En dan hebben we de Automax 3 Power... Klopt, ja hè. Heel Ook is een uh, heel spektakel trouwens. Ook een, uh, weer een prachtig race evenement. Trouwens, de hele kalender van uh, het circuit Zandvoort... kunt u uiteraard uh, terugvinden op de website van het circuit Zandvoort. www.circuitzandvoort.nl Met vele, vele prachtige evenementen. En uh, ik verheug me eigenlijk al op die van volgend jaar. <laughs> Maar ja, je weet nooit waarom, hè? Nee, eind van de maand weten we meer, Albert-Jan. Uh, Heel goed. Tot die tijd, een broedende kip moet je niet storen. Zo is dat. Goed, maar een ander groot evenement dit jaar... Uh, is de inschrijving voor uh, of, tenminste, het evenement Culinair Zandvoort. Elk jaar ook weer een mega-evenement in het centrum van Zandvoort. Maar de inschrijving daarvoor is inmiddels geopend. Culinair Zandvoort bleef komend voorjaar de, uh, de 11e editie alweer. In het weekend van 28, 29 en 30 juni... vindt dit smakelijke evenement weer plaats op het Gasthuisplein. Onlangs hebben de lokale restauranthouders... een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden. De ervaring leert dat er naast deelnemers die vaak al meerdere jaren meedoen... ook elk jaar enkele nieuwkomers meedoen. De Zandvoortse horecaondernemers zijn deze week aangeschreven... en kunnen zich tot 8 maart aanmelden. Mochten er meer inschrijvingen binnenkomen dat er beschikbare plaatsen zijn... dan zal er een loting plaatsvinden. Iedere ondernemer heeft op deze manier gelijke kansen om deel te nemen. Horecaondernemers kunnen ook een e-mail sturen naar info-culinair-zandvoort.nl info-culinair-zandvoort.nl maar wij uh, stervelingen zijn zo vrij om dit al die dagen vast in onze agenda te zetten. 28, 29 en 30 juni is het weer tijd voor de alweer de 11e editie van Culinair Zandvoort. En dat allemaal op het uh, Gasthuisplein in het centrum. Een mooi feest en een uh, mooi evenement. Dus schrijf je daarvoor in. Ja, uh, wat wilde ik nou nog meer zeggen? Mm, ik ben hem even kwijt. Geen idee. Oh, ook leuk, nou weet je wat? Oh ja, is ja. het aan dinsdag. Uh, cinema Nostalgie, oh, niet ja. ja, ja, ja, wat ja. is daar? The Man with the Gun yes. met Robert Redford. Een hmm. film uit 19, uh, 2018. Oh, dus een nieuwe film. Ja, en uh, bij deze, uh, Rob, nodig ik je uit om mee te gaan. Want jij bent nu ook boven de 50. <laughs> Moet dat nou op de ja, radio? Ja, nee, dat is zo. Dus jij mag ja, ook Ja, dat mee. is waar, dat is dus waar. De heren gaan dinsdagmiddag naar de film. Oké, okay, net wel, als in de film... Here is David Kepa. The truth I've been dressing up for you, then you. Londres cuando te llamo la mala responde no pregunta cuando solo dónde y te deja llevar de lo prohibido eres adicta una adicción que sabes controlar y te deja llevar lo más caliente en la pista todo lo que tienes te muestra para que lo dan mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino Wat een lekker hit is dit, hè? Joh, dit is de CEO van David Ketta, Jay Bowen en uh, Bebe Rexa. En Say My Name. Vanavond hoor je trouwens weer uh, de 40 beste plaat van Europa. Keurig op een rij gezet door Mike Bullet in de Euro Breakdown. Zou je van dit soort muziek gewoon lekker vanavond tussen 7 en 9 luisteren? Naar CFM, naar Entertainment for You. Want dat is er uh, straks ook met Fred Heij. Heb je nog een berichtje? Jazeker, gratis aanhangers, aanhanger. enkelvoud, te leen voor grof vuil. Vanaf 1 maart 2019 kunnen inwoners van Zandvoort, eh, uit Zandvoort en Bentveld gratis een aanhanger lenen van spaarende landen voor het wegbrengen van grof vuil. Wethouder Jo Berends heeft geregeld dat alle inwoners van Zandvoort en Bentveld gebruik kunnen maken van de gratis aanhanger van spaarende landen. Er is al één in, inwoner die gebruik maakt, gemaakt heeft van deze service. Jo Berendsen. Het is een extra service aan de bewoners. Voorheen was het alleen mogelijk om grof vuil op te laten halen op afspraak. Dat kan nog steeds, maar meestal moeten mensen dan een weekje wachten. Met de aanhanger kunnen ze groot huiselijk afval gelijk zelf wegbrengen. Hoeven mensen niet tegen hun kapotte oude bank aan te kijken... terwijl er een nieuwe er al staat. Of kunnen ze zelf de takken na het snoeien afvoeren. Opgeruimd staat netjes. Inwoners uit Zandvoort en Benveld kunnen drie uur lang... gratis gebruik maken van een aanhanger... op vertoon van een identiteitsbewijs... en het betalen van een borg van 50 euro. De aanhanger kan online worden gereserveerd bij spaarne U kunt de aanhanger ophalen bij de remise... aan de Onno Kamerlingsstraat 20 te Zandvoort. En eh, nog even één ding. Het is alleen voor particulieren. Ja, precies. En alleen om grof vuil weg te brengen. <laughs> Niet dat je je schoonmoeder moet vervoeren... en dat je in één keer een aanhanger huurt... Nee, nee daar, daar is het niet voor. Het Waar aan. ben jij trouwens een uh, aanhanger van? Aanhanger, maar niet van deze aanhanger. Niet van deze aanhanger. <lacht> <laughs> Oké, okay, tot het volgende uur. Dan zijn we er nog een uur lang met Sanfoet op zaterdag. op <swek> zaterdag vraiment rêver et sinon vie parfois je me sens obligé le spleen n'est plus à la mode c'est pas compliqué d'être heureux le spleen n'est plus à la mode Pas en son contraire, une jeunesse pleine de sentiments L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les soldes Il faudrait tout oublier pour y croire Il faudrait tout oublier tout oublier Bonjour Mais là j'ai tout joué het bonheur, si je le Als je het wil, dan zou ik het En mode. Het is niet d'être heureux, om te zijn. à la mode. Het is niet zo n'est om à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. te zijn. Het is niet zo gek om te Het is niet zo oublie Het zijn.